Katrien Straatman met het NOS Journaal. De CDA-top zegt geschrokken en ontzettend teleurgesteld te zijn... over het besluit van Pieter Omtzigt om uit de partij te stappen... en verder te gaan als zelfstandig Kamerlid. Omtzigt, die al maanden ziek thuis zit, maakte vanmiddag bekend... dat hij zijn lidmaatschap van het CDA opzegt. Eergisteren gisteren lekte een notitie van hem uit... waarin hij keiharde kritiek levert op de partij. De rechter in Griekenland heeft vier jonge Afghaanse asielzoekers straffen tot tien jaar cel gegeven voor het in brand steken van vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Hier kregen al twee minderjarige verdachten straffen tot vijf jaar cel. Het kamp was overvol en niemand mocht eruit vanwege de lockdown. Bij de vielen voor zover bekend, geen doden. De Britten moeten er rekening mee houden dat de lockdown langer gaat duren dan tot 21 juni. Premier Johnson heeft vanuit Cornwall, waar hij is vanwege de G7-top laten weten, dat hij erg bezorgd is over de opmars van de uit India afkomstige delta-variant van het coronavirus. Maandag wordt definitief besloten over het al of niet opheffen van de laatste coronabeperking in het Verenigd Koninkrijk. Maar Johnson wil dat de Britten zich voorbereiden op slecht nieuws. Het toektoek verhuurbedrijf waarvan een wagen gisteravond betrokken was... bij een dodelijk ongeluk verhuurt voorlopig geen toektoeks meer. De driewielige brommetaxi gleed gisteravond in Kesteren van een rivierdijk af. Een 20-jarige vrouw uit Lunteren kwam daarbij om het leven... en drie anderen inzitten en raakte licht gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend... maar voorlopig houdt het verhuurbedrijf in Kesteren dus zijn toektoeks aan de kant. De Tsjechische Barbora Kretschikova heeft Roland Karos gewonnen. De nummer 33 van de wereld versloeg in de finale de Russin Anastasia Plavich Plavichenkova. Die een, hoge, een plek hoger staat op de wereldranglijst. De 25-jarige Kretschikova was op een Grand Slam-toernooi nooit verder gekomen dan de vierde ronde in het enkel spel. Het weer vanavond en vannacht: brede opklaringen. Morgen volop zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Sanchez en John Hewbank. En samen hebben zij dit nummer gemaakt. Eén moment. Een heerlijk nummer hier bij CFM Entertainment voor jou. Tot de klokjes van 7 uur. Welkom in de tweede uur. En uh, wij gaan nog een lekker plaatje draaien. Blijf er lekker bij, want uh, we hebben natuurlijk ook uh, de klaaglijn nog uh, met uh, Bep en Bert. En wat hebben we er nog meer? De drie op een rij van Fred Heij. En, en we gaan nog wat mensen bellen. Dus uh, ja, reden genoeg om te blijven luisteren. We gaan eerst naar uh, Michael Kiriasis in 1001 Nacht. Elke uur en elke dag blijf ik maar steeds weer naar je kijken. Ik ken je niet, maar zie wel dat je mij steeds blijft ontwijken Elke minuut en elk uur denk ik aan jou Want in je ogen zie ik wat ik zeggen wou Alles voor zo'n mooie vrouw Ik kan jou maar niet bereiken Jij bent duizend en één nacht Ik heb zo lang over jou gewacht Elke nacht denk ik aan jou, ik kan het niet meer laten Elke minuut die gaat zo snel aan mij voorbij maar als ik naar je kijk, weet ik, jij hebt niet in de gaten De passie die ik voel, die komt steeds dichterbij Alles voor zo'n mooie gauw Je hebt de wereld wat ik wou Maar je bent voor mij zo onbereid voor mij zo onbereikbaar in die wereld zonder jou. Want jij bent mijn mooiste vrouw. Ik heb hier op jou gewacht. Ik kan jou maar niet bereiken. Jij bent duizend en een nacht. Ik heb zo lang op jou gewacht. Michael Kyriasis. En hij luidt de zomer in met duizend en een nacht en dat, uh, ja. ja... dat allemaal. Hier zit je zit je lekker te eten. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, en, en we gaan er eentje draaien. En ja, dat is eigenlijk een auto met in een nieuw jasje. En binnenkort is hij hier aanwezig in de studio. Henk Robbermond. En hij het over één nacht alleen. En houd de gordijnen dicht. Tranen in mijn ogen van het ochtendlicht. Nevel in mijn kop en een kong van leer. Ik wou nog vroeg naar bed, maar oh, daar ging ik weer. Eén pilsje hier, twee whiskies daar. Chancen Natalie en Fine Elsje, Tracy, Truus, Babette, Betsy en Sabine Greet, maar, Greet, maar, Griek, Marie, Maria en Jeline Wies, Marianne, Mario, Marlin en kleine Tine kennen natuurlijk allemaal van de vroege jaren, jaren tachtig. Uh, doe maar. De groep, doe maar. En ja, ja blijft een heerlijk nummer. Hou in ieder geval in de gaten, want uh, ja, uh, Henk Robben is binnenkort in de studio hier aanwezig. Nou nee, perfect is het moment, al zo lang... Leven. En zo is dat. En we hebben weer iemand aan de telefoon. En die had het er ook zoiets aan. Vorige keer had hij het er nog over. Zo is de liefde. En het lijkt een beetje op hetzelfde. yes? Zo is het leven toch? Ja het lijkt op elkaar. Jesse Jansen dames en heren. Hey Jesse. Ik zou zeggen. Ook ja. Nog een hele goede avond. En uh, stoor ik je bij het eten. Eh. Uh, nou, los. dat maakt niet uit. <laughs> Oké. Okay. Hey, um, ja, jouw nieuwe single, uh, Blue Bayou. Ja, ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Een zomers liedje en uh, ja, dat, daar waren we naar op zoek. En met uh, ja, een beetje toeval tegen Blue Bayou aangelopen. Ja, want het is een heerlijk nummer natuurlijk. Sowieso, uh, ja, de, de muziek al. En als je daar dan ook nog een leuke tekst bij kan maken, wat jou gelukt is ja en Dan moesten ja, we moest goed komen, toch? Ja, ja, goed natuurlijk met de hulp van de producer André Kooijman, die, uh, die, dat, al, ja, die dat gewoon ja, heel goed kan en, en, en goed snapt. Uh, ja Want ik als uiter waren op zoek naar een, naar een up-tempo zomerliedje. En, ja. uh, nou, ja. Met een beetje toeval kwamen we eigenlijk bij, bij Blue Bayou terecht, omdat uh, hij was een medley aan het maken voor een andere artiest. En uh, daar zat Blue Bayou in up-tempo in. Ja. En toen hadden we dus nou dan kunnen we misschien wel een single van maken. En uh, ja, goed, en dan hier en daar wat eigen, wat eigen invullingen aan met bepaalde instrumenten. Ja, want eh, schrijf, schrijf jij zelf ook, Jesse, of niet? Ja, ik schrijf af en toe een beetje mee. Het, het is een beetje een idee van, van André en mij, zeg maar. Soms dan heb ik een paar vinden en dan werkt hij dat uit. Ja. En, uh, en soms dan verander je wel eens wat of je bedenkt wel eens iets anders. Maar. Ik, ik probeer wel, zeg maar, met, ja, wel heel actief met de productie, zeg maar, uh, bezig te zijn. Ja. ja. in ieder geval uh, een vinger in de pap. Ja, zeker. Nee, het Doe. is gewoon leuk om over dingen na te denken. Hè. Wat, ja. wat, wat voor instrumenten gaan we dan extra in? Of doen we eens een keer wat anders? Of, ja, we ja, ja. ja, wat voor kant gaat een liedje op en dat, met welke bewoordingen. Dus dat is ook wel leuk om over na te denken, natuurlijk. Ja, want uh, uh, jouw vorige zin is ook goed gedaan. We hebben nog niet, uh, niet zo gek lang geleden hebben we jou gesproken met uh, Zo is de Liefde natuurlijk. Ja. En uh, ja, die, die wordt nog steeds goed gedraaid. Dus dat, uh, dat zit wel goed. Ja, mooi. Ja, en uh, nou ja. Deze Blue Bayou, eh, ik hoop dat die eh, eigenlijk nog beter gedraaid gaat worden. Ja, ja, goed, het zal het zo zeggen, de zomer is er. Uh, ja, de, en, en alles is ook weer een beetje vrij, hè? Ja, daarom. We hebben alle reden om vrolijk te zijn. En uh, ja, goed, Blue Bayou is natuurlijk een liedje waarbij je in je gedachten alle kanten op kunt. Ja, ja. Uh, ja, goed, het is, het is up tempo. Het is, uh, ja, wat ik al zei... Uh, ja, vrolijk feest, op, ja. Wat dat betreft... Uh, Waarom niet? Ja, ja en zonnetje erbij en uh, uh, we hebben hier ook nog het strand natuurlijk en de zee. Ja, daar zitten we wel wat verder vanaf, helaas maar. Haha, <laughs> ja, ja, je kunt niet alles hebben. Nee, precies. Hey, maar um, waar, waar kunnen mensen jou volgen Jesse? Ja, mensen kunnen mij volgen via Facebook, uh, gewoon Jesse Jansen. Dan kunnen mensen een vriendschapbezoek sturen of een bericht sturen. Uh, daarnaast ben ik te zien natuurlijk op YouTube, uh, iTunes en, uh, en Spotify. Ja. en daar kunnen de mensen maar wel vinden. En Janssen met ENS. Janssen ENS, arme tak. Ja. <laughs> ja, ja. arm tak. dak. Ja, arm of niet. Hè? Als je maar lol hebt, toch? Zeker, zeker. Dat is eh, alle belangrijkste en, van. En als we maar gezond, uh, gezond, zijn. En dat je blij bent. En dat, uh, ja. ja, ik zeg al, voorlopig kunnen we nog leuke dingen maken. Zo is en dat, het. Uh, dat is mooi. Hey, heb, je, heb je, wat stiekem uh, al uh, in de agenda staan? Of heb je nog wat op de plank leggen? Wat, uh, wat uitgewerkt gaat worden binnenkort? Uh, Tenminste, waar je mee aan de slag gaat? Absoluut. Uh, er liggen wat, wat dingen op de plank. Uh, dat zou eigenlijk vorig jaar al op de markt moeten komen. Ja. Uh, ja, goed, dat is natuurlijk door de corona niet gebeurd. Ik hoop dat, uh, ja, dat, dat, dat de versoepelingen zo snel gaan en dat het allemaal zo goed gaat, dat we ja, tegen het einde van het jaar een, uh, ja, een cd-presentatie kunnen geven. Ja. En uh, ja, dat is wel een beetje de planning en het doel eigenlijk dit jaar. Ja, maar ja, het, het legt toch een beetje ook aan de mensen zelf, he? Was, ja, maar ze maar niet zo eigenwijs en, uh, ja, zoals de Engelsen. Om het maar zo te zeggen. Ja, ja het, is, het is heel erg lastig. Ja, kijk, het is natuurlijk mooi weer nu en mensen willen erop uit. Ja, ja. Je, je wil weer leuke dingen doen met vrienden en familie. Dus wat dat betreft snap ik het allemaal wel. Ja, ja. Uh, ja ik zeg dat het is alleen de hoop dat het, uh, dat het zo blijkt zoals het nu is. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, uh, dat soort dingen snap ik ook wel. Ja. En, maar ja, dat ze dan allemaal massaal naar het land gaan wat groen is. En, ja, waardoor de mensen dus uh, hun vakantie moesten afbreken, omdat het, eigenlijk het virus uh, zes slagen in de rondes sloeg daardoor. Ja, ja, dat is toch een beetje jammer. Dat is zeker jammer, absoluut, absoluut. Ja. Ja, we hopen natuurlijk dat de vakanties in, in, in goede mate doorgaan, maar ja. Ja, we moeten wel een beetje op blijven passen je, en, en hier goed mee om te gaan in de toekomst. Ja, dat, dat, dat bedoel ik ook. Dus uh, lekker een beetje goed opletten en uh, ja, niet, niet uh, uh, te amicaal doen. He, en dan, uh, dan gaat het vast uh, goed komen. Absoluut. Hey, heb jij ook nog uh, in de agenda iets aan uh, Jordaan Festival of dergelijke? Want die, uh, ik heb begrepen dat die uh, nou ja, ja. bijna zo goed als uh, doorgaat. Ik, uh, ik heb niks in mijn agenda staan wat dat betreft. Ik, uh... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik pas echt weer boeken ga aannemen op het moment dat, dat er in de cafés weer uh, gewoon mensen binnen kunnen en mogen en uh, dat het allemaal weer gewoon vrij is. Um, en tot die tijd uh, wacht ik even lekker af. Ja, want de, de cafés, uh, voor zover ik weet, uh, die, die zijn toch ook open tot een bepaald ja, aantal mensen? Ja, er 30 man binnen geloof ik en uh, je moet allemaal op anderhalf meter afstand blijven zitten. Ja. En... Ja, ja, weet je, dus dat, dat zie ik allemaal nog niet zo om daarvoor te gaan optreden. Nee, maar goed, eh, met, met dit weer kan het ook buiten natuurlijk, met een mooi podium nee, Dat kan natuurlijk altijd. Ja, ja, ja. Dat kan altijd. Dus ja, waarom niet? Ja. <laughs> nee, dat zou ik dat, zeggen, toch? dat waarom niet, nee, inderdaad. Ja. Dat, dat moet ik wel heel eerlijk zeggen, maar over het algemeen, voor de boekingen in de cafés... Of, ja, weet je, wil ik wel echt hebben dat, dat iedereen gewoon lekker zo'n dingetje kan doen... ...en dat er gedans kan worden ja, ja, ja. en dat het weer gewoon gezellig wordt. Zo is het. hey we blijven je volgen, eerst. Ja, hartstikke bedankt uh, weer voor de promotie en uh, voor het draaien van het liedje. En uh, ik zou zeggen, uh, ja, dan tot de volgende. Tot de volgende. Dus, uh, ja, single, album. Maakt niet uit wat. Nee, ja, dat zal weer een single, worden en een album volgend. Maar uh, dat, uh, dat ligt zeker op de planken. Dat komt eraan. Nou, oké. Okay. Ik zou zeggen, kon er gewoon lekker aan. Ja, dan is hier uh, Jesse Jansen met uh, Blue Bayou You. Hé, hey, Jesse, dankjewel. Hé, hey, fijne avond. Jij ook. Doei. Heet smakelijk. Dankjewel. Hoi, hoi. Ik heb vast, hoe mooi het was, om Hey, zo. Lekker hoor. Lekker hè? Ja, je, je kent het nummer wel hè. <hijen> hey, goedenavond. Ja, ja, goedenavond. We zijn er weer. We zijn er weer, ja, eventjes, eventjes uh, terug van weg geweest. Wat zeg je, Fred? Want Bep ja, zit er doorheen te klikken. Ja, die zit er altijd doorheen, jongen. Als, als ze er eenmaal uit. Uh... <hijen> He, ik, uh, pff, ik ben het ook even kwaad, dat je niet meer, joh. Ja, dat heb je wel eens een dagje, ja hoor. Ja, maar ik, uh, ik, ik, ben, ik ben haast net zo oud, hoor. Dus... Oké, okay, nou goed zo. Hey, uh, ja, nou ja, we, ja, beetje was jarig vorig, vorig weekend, dus ja. ja. Ik zou uh, zeggen, ja, uh, vanaf deze kant natuurlijk uh, nog uh, uh, van harte. En uh, ja, ik hoop dat je een gezellige dag hebt gehad. Ach, man, het was hartstikke leuk. We hadden een vriend langs. Iedere keer weer een cadeautje en uh, zingen, jongen. Nou, we hebben hadden... het hartstikke leuk gehad. We hebben we s'avonds wel lekker met de, de kleine ploegjes gaan wel lekker gaan eten bij de Italiaan, weet je. Ja. En, uh, we hebben ik Benicke nog gezongen met z'n tweetjes. En dan hadden ze niet uh, een of andere grote pan pasta uh, neergezet uh, op het podium. En uh, daar kwam geen, uh, geen uh, jonge dame uit springen. Nee, zeker niet. Oh. <laughs> Zo werkt mijn zit ook weer niet. Nou ja, het kon zijn dat Bep toevallig even naar de wc moest. maar. Nee, nee, nee. Je kent natuurlijk vaak gunnen er hoor, een jong bloempje. Ja, dat ja, heb je ja, gedaan. Ja, maar oké, oké. Jammer, kijk, jij mag er alleen maar naar kijken. Maar ja, maar aankomen niet, hè? Nee, ja. <Gelach> ja, ja, nou ja, ze gunnen een brobber. Nou ja. Ik bedoel, kijken moet altijd kunnen, toch? Ah, ja, ik, zeg, ik zeg altijd, maar daar hebben onze lieve, lieve heren onze ogen voor gegeven, om te kijken. Ja, natuurlijk, jongen. Schoonheid is op te snoepen. Eh? Is dat ook, eh, ik nou, goed. Ja, als je, als je maar thuis komt eten. Frit, bedankt, hè. Ja, maar voor is jan we hebben lekker genoten met Bippie en ik. Lekker van het zonnetje, want het was een lekker weer, jongens. Eindelijk zomer, hè? Ja, eindelijk zomer, inderdaad, ja. ja het heeft, uh, het heeft heel lang geduurd. Nou, dat kan je wel zeggen, Frits. Maar eigen, ja, ja, eigenlijk hebben we niet te klagen, maar toch moeten we een beetje klagen. Want het is eigenlijk uit, uit het niks uh, toch wel uh, in één keer uh, bam uh, hoogzomer. Zo, je moet altijd het verleden, moet je weer vergeten. Zo, Zo snel mogelijk en lekker nou lekker genieten van wat er nu is. Zo is ja, jongens, wat was het lekker in de afgelopen week. Maar we zijn toch Hollanders, Beb? Ja, dat is zo. Ja, dat weet ik dan waarom. daarom. Ja, moet <laughs> <zijk, laughs> <natuurlijk. laughs> ja, ja, dan dus moeten we nou, altijd wat een zeiken hebben. Oh, een zeiken, natuurlijk. Ja, dat is waar. Nee, oh god. Je hebt ook iets, moet je er ook wel uit laten. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is Dat is absoluut waar. En als je, je merkt het gewoon, dan loop je gewoon wel eens met dingetjes rond. En, en loop je een beetje te, te, te, te, te sukkelen met jezelf, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Ja. En dan op een gegeven moment, dan komt het er gewoon eens uit. En dan leg je het allemaal op tafel. En dan ben je met toch een partij opgelucht, jongen. Heerlijk. Ja, ja, je dit, jongen. ja. dat is wel je jongen. Je hart geen moordkuil. Zo nee, -so nee. is het. Absoluut. Nou, dus dat doen we bij Tijden en Weilen, Zo werken we. Ja, nou ja, maar zo, zo hou je het ook langs vol, hoor. Ja, hoor. Absoluut. Absoluut. Absoluut. Ja, we gaan hard in het werk. Nee, hou op, alsjeblieft. Ik nee, bedoel, absoluut. nee, nee. Die, handen, die handen moeten we niet hebben. Dat, dat ja. soort dingen moeten, kunnen we een beetje achterwege laten. He? Ja, zeker, weet jongen. Dus ja, en verder, het ja, gaat wel lekker. He, we hebben weer een teressie gepakt. Ja. He, van de week, heren. is ja. een kantje binnen geweest van de oude collega's van ons? Ja, en, nog, eh, nog een beetje naar het strand geweest of, uh, uh, of een vondelpark of? Zijn ja, er zijn er zijn we ja, ja, ja, ja, hebben ja. de soms zakker in de zee. Absoluut. <laughs> was, was dat een stille hint? Nou ja, je weet het niet met jou hè. <laughs> je ja. Ja. Ja. Ja, natuurlijk. Je weet natuurlijk dat we in het najaar komt er een. Uh, dat heet de sitcom, weet ik tegenwoordig. Dat heet de sitcom. Dit is de eerste aflevering die we maken met uh, Beb uh, en, en mij. En dan gaan we een. Uh, ...gaan we in het reintegratietraject... ...en dan komt er ook een nieuwe single uit. Dat is, dat is echt voor al die zakers... ...die zeuren waar het glas altijd half leeg is. zeg maar. Oké, okay, ja, die personen. Ja, dat, dat is eigenlijk... En... Euh, eigenlijk ...de personen die het eigenlijk nooit zien zitten. Ja, precies. Nou Voor die zakers hebben wij een lied geschreven... ...en het lied heet... ...als ik jou zie, dan moet ik huilen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Klinkt een beetje als... ...als, uh, als een, uh, een titel van... Uh, van uh, Tante Leen. Ja, nou ja, dat is niet. Dat is helemaal Ja. Ja. In oktober gebeuren, dus dan kan je, je, maakt je maakt je borst bij dat, die komt er aan. Jongens, allemaal uh, hou, hou het in de gaten. En heb je behoefte aan een beetje humor? Ga even naar onze site bepenbed.nl. Op bet en. -bet daarna En dan kunnen ze ook uh, op YouTube en natuurlijk uh, wat, uh, zijn er nog uh, wat, wat nieuwe uh, afleveringen gekomen? Of, uh... nee, nee, nee, deze hebben we gemaakt, maar dat is, dat is dus een hele lange aflevering die we hebben gemaakt. Maar ja, weet je wat het is, Fred? Het, uh, het kost en het, het barst, die handel. ja moeten We moeten het doen het gewoon allemaal voor de lol. Ja, ja. die liedjes maken, nou dat is één maar opnemen, dat kost geld en, en filmen en, en het editen, het knippen van zo'n filmpje en dergelijke dat kost ook uh, kapitaal ja, de ja, ja. laatste jaren laatste jaar hebben we nou niet echt gezegd dat we onze zakken gevuld hebben, zeg maar ze nee, nee, nee. geleegd hebben we ja, ze geleegd het <laughs> ja, nou ja, ja. Ja, dus, ja. heeft vorig jaar wat geld gekost en ik vind het wel jammer, want zit we zitten wel met heel veel ideeën, Pep en ik maar ja, ja. Je, een is je, je moet eigenlijk moet je, een, uh, moet je een, een, een, een productiebedrijf of zo iets hebben, weet je, die zegt van god jongens, dat vind ik wel leuk. Want we hadden eigenlijk al een heel leuk in het alle begin natuurlijk, met ja. ons eigen café. Ja. We hebben een soort uh, uh, uh, schaap met de vijf poten, van die oude versie, zeg maar, met ja. Piet Reumer en Adele Bloemendaal dat we dat gingen doen. Ja, ja en dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat is het dus toen niet geworden, maar we, we gaan nog. Ja zo'n soort aflevering opnemen. Maar, uh, maar uh, er zijn altijd nog uh, wat, wat de dingetjes waar je dat uh, eigenlijk een beetje op poten kunt kan zetten, toch? Ja, zeker ja, wel. Zeker. Maar ja, die theaters, hè, die hebben natuurlijk van die afgelopen, uh, de afgelopen twee jaren, zo langzamerhand, dat al die... Uh, uh, die, die producties die er zijn geweest, die, ja. mo die moeten nu natuurlijk allemaal aan de bak. Dat moet nou gebeuren. Ja. En nieuwe, nieuwe dingen kennen er even niet bij. Nee, kan je vergeten. Dus dan kan je wat twee jaar op wachten. Ja, ja, zeker weten. Zeker. Ja, dat... Uh, ja, het gaat allemaal op, hè? Ja, het, het gaat allemaal uh, nu natuurlijk als een sneltreinvaart. Uh, en uh, niemand heeft uh, nu, nu meer tijd. Nee, maar en, en dat komt natuurlijk wel bij. Laten we het niet vergeten. Uh, kijk, uh, als jij een dure productie hebt. Dan wil je wel geld terugverdienen op Twins, dus dat proberen ja, ja. ze natuurlijk. Maar ja, als ja. je een honderd 100 man in een zaaltje mag hebben, dan ga je het niet verdienen. <laughs> dus nee, dus nou ja, goed. Is dat het dus, weet je, ja. terwijl ik kan, nou ja, en dan, uh, dan komt het weer later. Dus ja, mochten er mensen zijn die iets te maken hebben met, uh, met productie op uh, filmgebied, of dat ze zeggen wat contact hebben bij, uh, bij, de, bij, de, bij de tv of wat dan ook, ja. laat ze eventjes contact opnemen, want bed en bed. bed we uh, willen graag gewoon uh, een leuk uh, wekelijks uit. Ja, uh, uh, ja, en dan uh, gewoon uh, eigenlijk uh, iets, iets op de zetten... zoals uh, uh, de, de serie eigenlijk uh, De Schaap met uh, Vijf Poten. Ja, ja. Elke keer je uh, denk je, dat, dat de liedjes zijn gewoon leidraad, om het maar zo te zeggen... In elk aflevering. We minstens twintig liedjes. Ja. Maar goed, het is wel zo, net wat je zegt. Ja, er moet eventjes iemand zijn... die een beetje interesse in toont eigenlijk. Ja. En daar even een klein beetje wil investeren. En ja, ik bedoel... qua mensen zal het geen probleem zijn... want er zijn zat personages... die gewoon mee willen doen... Ja. ja, hoor. Ach, maar. dat, ja, dat is we, zeker dat, zo. staat de de trappen, Zo is het trippel ja. teruggetrapt. <laughs> nee, maar dus, uh, ja, dat, uh, we zien het wel. Weet je, je moet er ook weer blijven geloven. En dat doen we wel. Dus binnen uh, we ik je zei, we hebben al een mooie uitzendingen we gemaakt. Ja. En het gaat er allemaal aankomen. En dan gaan we gewoon wel bekijken wat we naar binnen gaan doen. Dus we zien het wel. Weet je, zolang wij nog leven, blijven we gewoon zingen en mooie dingen maken. Hip, hip. Dat, is, uh, dat, is dat is het belangrijkste. Als je er maar wonen in uh, blijft houden. En, uh, ja. ja. Niet de moed laat zakken. Dan moet dat het... het... het banden, maar het psychodam was ook al geïnteresseerd. Ja. Ja, dat zeg ja, ik zit op link, Ik zit op LinkedIn in. He. Ja. Ik laat, heb ik toch contact gehad met de Cedric Denny. ...en die is een of andere uh, directeur of zo van uh, Ziggo Doom. ...en die vond het allemaal wel leuk wat we deden. Hij zei, nou, misschien kunnen we nog eens een keer in de toekomst wat doen. Ik zeg, nou, jongen, daar hou ik je aan. Dus ik dacht, ik weet je, ik, uh, ik, uh, ik stop, uh, stuur even een berichtje aan de week. Ik zeg, uh, zeg, uh, vaders, uh, gaan we nog eens wat doen? Hij zegt, nou, weet je, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb het op dit moment erg druk... ...maar ik ben je niet vergeten. En uh, ik zeg, ja, wat ik had geschreven... ...kan je ons misschien ergens in een voorprogramma zetten? Weet je, ja. Zeker leuk. Hij zegt, uh, nou ik hou het in de gaten. Ik zeg, nou uh, ik, uh, ik, ik, ik, hou, ik, ik hou jou in de gaten. Dacht ik nog oh, wel. <laughs> ja, zeg zeggen en doen, dat kennen we niet. Ja. Dus uh, met je schreef jullie aan weer terug. Van, uh, nou jongens, dat geef ik ook weer. Nou ja, dat is absoluut gaat gebeuren. Oh ja, dat is echt niet gebeuren. Nou, zie voor je: bed en bed is ja. <laughs> chicodom. Ja, nou ja, ik, ik, ik zie dat wel. Eh, met een, een ingevuld uh, toneel, ja. Ik zie dat wel voor zeker, me. Dat, ik weet zeker wel dat we de hele tint bij krijgen met onze liedjes. Zeker weten. Zeker, ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, maar dat, dat, dat gaat zeker goed komen. Ja. Hé, hey, wat ga je draaien? Nou ja, je hebt het al gezegd. We hebben de zon zien zakken in de zee. Ja, jongens. vind ik ook, want dit is, dit is gewoon de zomer dit keer. Ja, ja, toch? We er niet eens op het strand, op aan het strand... of die gewoon ergens gewoon uh, lekker bedrijfje zitten... te kijken hoe die zon het zakken is. We ja. zingen het maar één keer. Of nee, we doen het de volgende keer gewoon weer. Ja, zo is het. zakken in de zee. Hé, maar we, we, we kunnen ook nog een andere... Ja, Zo is het, Ja, of... Uh... Een lekker sappie aan het strand, weet je wel? Ja, hartstikke lekker jongens. Gewoon lekker... Ja, je hoeft er maar even uit te gaan. Je hebt het gevoel dat je op vakantie bent. Zo moet het zijn. Hé, hey, maar dat is, dat is ook wel een leuke titel, toch? Een lekker sappie aan de zee. Een lekker een sappie aan de zee. De zee. Ja, dat is een volgende jaar. <laughs> Ik zit met mijn sappie aan de zee. <laughs> Ik zit met mijn sappie aan de zee. <laughs> een happie en een sappie. Ja, toch? <laughs> O, oh, Fred is ook uh, voor de tekst, hoor, Bert. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, creatief genoeg. Ja, zeg, Bert. Houd mij nou, zeg zeg ik, Bert tegen je. Zeg, Bip. Ja. <laughs> nee, heb ik net niet zoveel veel denk ik. Ja. Dat is toch, als je de dag Ja, houdt. <laughs> <laughs> nou, wat was het? Uh, 48, toch, Bert? Ja, dat is waar. <laughs> dat is Met jou kan ik praten, jongen. <laughs> Nee, jongen, ik hoop uh, dat je het allemaal uh, goed hebt, komende week. En alle mensen die luisteren ook, gaan lekker genieten van het mooie weer. En zo niet, nou, dat doe je toch niet? <laughs> ja, <laughs> Vrijelijk... zo is het. <laughs> <laughs> <laughs> maar we zeggen gewoon weer, gebruikelijk als elke week. Aju, parapluie! Zo, zo is <laughs> het. Aju, <laughs> hey. Hey, parapluie! Goed weekend en geniet van het zonnetje. Jij ook. Nou. Hey, dankjewel. Ik zie zakken in de zee. Alarden je, Ik wilde zon zien zakken in de zee. Ohla -jee, jee, Ja, ik zag je op het strand, met je toch in het zand. Las de zand. Ohla je, je. Jij was de fijn de krant. En ik pakte toen je hand. Ohla die Is helemaal besopen Ik wil de zon zien zakken in de zee Oh, die die, die De zee, was een lieve lust. Ik had er bijna zo gekust oh, la die die -ee. Ik ben nog lang niet uitgeplust Ik dacht, laat maar even met rust O Ik keek hem aan, nou ja, het antwoord kan je raden Ik wilde zo zien zakken in de zee Ola die jay, ola, die ola die Ach ja, de aanhouder die dit. Ja ja, dat dacht je, beste vriend Ola die jay, ola die En toen ik koos het ruim Ik dacht, wanneer staat hij nou eens op? Ola die jay, ola die Hij vroeg, wil jij misschien met mijn neentje zwemmen Ik dacht die kerel die is werkelijk niet te remmen Maar ik wil de zon zien zakken in de zee Alla die jay, ja, ja. ja. ja. Ik wil de zon zien zakken in de zee Alla die ja. alla, die ja. alla die ja. Ik wil de zon zien zakken in de zee Alla De meeuwenbert, er gaat naar uitzicht. Ja, zie jij, die zon nog zakken. Nou, louloene, het is de zwaardel op hier, hoor. The things you say in your innocent way Remind me how it should be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 To the morning sun So Just hold me now I'll stay here all night Cause I Samen met Douwebop en Hold Me. En dat allemaal hier op 106.9, 104.5 op de kabel. DAB Plus 6A. En natuurlijk ook Kanaal Digitaal, Zigo, Kanaal 40. En we hebben de laatste voor vandaag in de uitzending en dat is Marco van Gerwen. Marco, een hele goede avond. Ik zeg een hele goede avond, hallo. Hey, hoe is het? Ja, lekker hoor. Ja? Je zit uh, ja. lekker buiten in het zonnetje, of niet? Nou ja, we zaten lekker in het zonnetje. Ze ja. <laughs> zaten. Ja. <laughs> ja, totdat ik ja. belde. Ja, toen uh, zijn we heel even <laughs> binnen gegaan. Ja, precies. Hé, hey, maar... Um, ja. Jouw uh, seniorita. Uh, Want daar bellen we over. Ja. Wat kon je daarover kwijt? Uh, nou, wat kunnen we daarover kwijt? Uh, om te beginnen... Um, even terug naar de vorige single, was jij nog maar hier, september vorig jaar. Ja. Um, bak, ja, goed. Die hebben we destijds opgenomen in een, in een heel andere studio. Um, we zijn met uh, de lopende single zijn we naar um, Sonic Solutions gegaan in Gozendaal. De jongens uh, Joris van Dijk en Michiel Klerix. Ja. En. Daar hebben we een gesprek gehad samen met uh, Ronald Vis van mijn platenlabel Groot in Blauw. En toen hebben we eigenlijk uh, besproken: van nou, we willen we eigenlijk gewoon een, uh, ja, gewoon een hele gezellige zomerplaat, een ultieme zomerplaat op, op de plank uh, wilden we gaan uh, uitbrengen. Ja. Nou ja, en zo gezegd, zo gedaan. En toen zijn we, hebben we Pascal de Vormer hebben we in de arm genomen als tekstschrijver. Uh, en die belde me op een vrijdagmiddag. En na nou een, beetje, een beetje over en weer uh, gesproken. En een dag later, had ik einde van de middag, had ik uh, één had ik de tekst en twee de melodielijn. En daar hebben we, ja goed, daar hebben we niks aan uh, hoeven te veranderen. We hebben we eigenlijk meteen, uh, meteen akkoord uh, gegeven. En een paar weken later stonden we bij Sonic Solutions de stonden we een single in te zingen. Ja. Ah, Oké, okay. dus eigenlijk uh, is het heel, uh, heel snel gegaan allemaal. Ja, behoorlijk. Ja, ja. ja en uh, dat, dat uh, ook nog in een, uh, goed, uh, een goede tijd, zeg maar. Eh, want uh, ja, de versoepelingen... Ja, Heb je... ja van, inderdaad, de versoepelingen die, uh, die, die er momenteel zijn, die er gaan aankomen vanaf 25 juni... Ja. misschien al iets eerder, hopelijk natuurlijk. Ja. Dat, uh, dat zijn alleen maar uh, hele mooie vooruitzichten. Ja, ja, tuurlijk. Uh, als, we, als we er allemaal een beetje verantwoordelijk mee omgaan, dan moet het goed komen. Ja, ben ik ben ik helemaal met Jens. Je ja. dan, uh, dan kan er steeds meer en dan uh, verbannen we eigenlijk het virus. Ja, ja nou ja, dat, uh, ik, denk dat we, dat, ik denk dat we allemaal wel, uh, wel heel erg snakken naar... Eén, een, uh, ja, een leven wat uh, steeds meer lijkt op het, op het normale. Ja. En twee, ik denk dat we met z'n allen ook wel snakken naar. Hè, dat we gewoon zoals het er nu uitziet. kunnen we ook gewoon met z'n allen weer lekker op vakantie straks. Ja, hoop ik wel, ja. Dat, ja, en dat ik denk dat iedereen daar wel uh, enorm aan toe is. Dat, ja. Uh, ja, dat vermoeden <laughs> heb ik ook wel denk ik, als ik zo uh, ja, rondom mijn gang kijk en hoort, dan ja. Ja. hey maar uh, Marco, heb jij stiekem nog wat op de plank leggen of ben je uitgenodigd uh, Jordaan Festival of... Uh... Nee, nee, uh, we hebben niks uh, op de plank liggen momenteel. Uh, we hebben wel uh, met ons team om ons heen gezegd, nou we zitten pas in de promotieperiode van, uh, van deze single. Ja. Uh, we laten hem even lopen en hopelijk blijven de positieve reacties die nu binnenkomen. Hopelijk blijft dat zo. Ja. En als dat uh, ja als dat gewoon aan blijft houden, dan gaan we ja echt dus richting najaar, richting de winter gaan we wel uh, brainstormen met ons team uh, om uh, ja toch wel een nieuwe plaat op de planken te gaan uh, te gaan leggen. Ja. ja. Oké. Okay. Hey, en um, ja, waar kunnen mensen jou volgen? Marco, want uh, heb jij een site? Heb je social media? Uh... En de mensen kunnen mij natuurlijk vinden op alle social, uh, social portals. Heb ik het over Facebook. Als mensen daar gaan zoeken onder mijn eigenaar Marco van Gerwen... dan komen ze bij mijn Facebook-pagina. Tevens mijn persoonlijke fanpagina komen ze uit. En daarnaast ben ik te volgen op Instagram... Uh, de videoclip is natuurlijk te bekijken op het uh, welbekende kanaal van YouTube en daarna zijn alle nieuwtjes en alle weetjes terug te lezen over mij op de website van mijn platenlabel groothitblauw.nl Oké, okay. nou, ja, daar zijn we helemaal uh, weer bij. En als, er, uh, ja, als mensen mij natuurlijk willen boeken voor een, uh, hè, voor, een, uh, voor een feestje, dan kan dat ook gewoon via alle social media portals die ik, uh, die ik net heb benoemd. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is mooi, dat is duidelijk. Meer hoeven we er eigenlijk niet aan toe te voegen, toch? Nee, nee, van, uh, ik denk, uh, kijk, uh, zijn hele makkelijke stappen tegenwoordig, hè, om uh, ja. um, um, uh, um iemand te vinden. Ja. Ja, ja, gelukkig maar. Ja, ik bedoel, uh, ja. we moeten, uh, het, het, het, het is er, en we moeten daar ook gebruik van maken dan. Ja, zo toch? is het. Zo, ja. Hey Marco, we gaan hem snel draaien, want we gaan langzaam naar, naar het nieuws van 7 uur. Nou, geweldig. En ja. ik zou zeggen, geniet van het zonnetje. Lekker weer ja, terug naar buiten. Ja, heerlijk. Ja, heer geluk. ja en, absoluut. Uh, even weer een uh, sapje happen. Ja, niks met mij toch? <laughs> nee, helemaal niet. <laughs> helemaal niet. Nee, hey. dat dacht ik. Hey, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. En dan uh, ja. Ja, horen we jou uh, gewoon weer bij de volgende single. Nou ja, van de week tot uh, uh, insgelijks. Oké, okay, en uh, heel goed weekend. Geniet ervan. Ja, Wens ik jullie ook. En dankjewel uh, ja, allereerst voor, uh, voor jullie tijd die jullie voor mij vrij hebben gemaakt. Ja, graag gedaan. We zijn we voor, hè. Ja, dat bedoel ik. En bij deze kom ik voor alle luisteraars natuurlijk... kom ik mijn nieuwe single, mijn nieuwe release aan, getiteld met... Signor, Seniorita. Daar is die. Dankjewel. En jij ook bedankt en uh, graag tot de volgende single, hè. Yo, hoi Hoi hoi! Hoi, het fijn weekend! Fijn weekend! Een keer per jaar vlieg ik naar het zuiden toe. Zij is al daar, en wacht op mij, dat doet me goed. Twee weken lang zal zij alleen de mijne zijn. van want voor u het weet Marco van Gerwen en Signor, Signorita. Ja, de drie drieën hebben helaas... Nee, we zijn er iets uitgelopen. En eh, ja, dat gaat niet meer lukken. Dus eh, ja, die hou je nog van met de goed voor volgende week. En eh, ja, dat, eh, we, gaan, we gaan langzaam naar de, het nieuws toe van eh, 7 uur. ZFM Zandvoort 106.9. Op de kabel 104.5 en DAB Plus 6A. <tied> Blijven liggen bij. Tot 7 uur. And is for you. My bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says you want party. So can we make these flames go higher. Talking about hand out, hand out, hand out, hand out. Aiko, Aiko, Ane. Chokimofina, Ane. Chokimofina, Ane. Woo! Start my truck, it's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hair hey now. Hey now. Hey now. Hey now. I go, I go, Annie. Chuck him Chuck him and Hey, yo, mama, angrily. Step on the dancing floor. Hips be winding, the winding rewinding. Take it to the island, way. Hey, your baby, mama. Put on your.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 I go, I go on it Chucky oh, more feelin' all on it Chucky more feelin' on it Yes! One drop it for below now Take it to the max now Jump in the small drum way Wind it! Wind up, go down, wind up, go down Twist your body back, -wise. We go, we, we go, go. left, left, we go right, right Turn it around and forward Wind it, go down again Wind up, go down, wind up, go down to your body back, Twisted Twist it back. We go left, left, we go right, right Turn it around and forward